Sabbat shalom, lieve mensen. Het, uh, het thema voor vandaag luidt als volgt. Heeft u ook een streepje voor bij God? Dat is een vraag. Heeft u ook een streepje voor bij God? Kan dat überhaupt? Maar voordat ik zover ben, wil ik even nog reageren op de prediking van vorige week door Broeder Verdouw. Broeder Verdouw die beweert dat je bij de feesten en de Sabbat van de Heer niet mag verzuimen. Dat zegt hij. Naar mijn mening wel. Je mag best wel, als je een goede reden hebt, verzuimen op de Sabbat of de feesten van de Heer. Wat denkt u er dus zelf van? Ik ga het u uitleggen. Noodbrekwet. Noodbrekwet, hoor ik. Je moet een goede reden hebben. Ik ga u drie of vier opnoemen. Staat geschreven, hè? Ik wil u brengen naar Lucas 14. Hier vertelt de meester zelf, Yeshua. ...op vers 16... ...iemand organiseert een groot feest... ...en nodig de vele mensen uit. Toen alles klaar was... ...stuurde hij een knecht... ...bij hen langs... ...om te zeggen... ...dat ze konden komen. Maar zij hadden allemaal een excuus... ...om niet te komen. De een zei dat hij een stuk land had gekocht... ...en daar nodig moest gaan kijken... Hij verontschuldigde zich dat hij niet kon komen. Hoe vindt u dat? De andere zei dat hij net vijf paar ossen had gekocht en die zou gaan keuren. Ook hij kon niet komen. En weer een ander, pas getrouwd en daarom verhinderd. Dus die kan ook niet komen. De knecht ging terug en vertelde het allemaal aan zijn Heer. Ziet u wel dat het mogelijk is? Als je maar een hele goede reden hebt. Dit zijn ongeveer drie van die redenen. Er staat geschreven. Je kan het niet ontkennen. Maar zo kan je dus ook de Bijbel lezen. Zo kan je het woord van God ook lezen. Ben ik abuis of is de verdauw abuis hierin? Maar er, zijn maar er zijn er te veel mensen die al te makkelijk thuis blijven. Alleen heb je een reden daarvoor. Deze drie hadden ook een hele goede reden. Vooral die laatste vond ik het mooiste. Hij is pas een vrouw getrouwd. Ja, dan moet je echt thuis blijven. Dan moet je echt thuis blijven. Lieve mensen, ik maak een geintje. Ik ben naar buis. Je kunt dus niet op een steenworp afstand wonen en zeggen, ik kan niet komen. Onmogelijk. Onmogelijk. Want deze sabbatdag, deze feestdag, is een dag dat een teken mag zijn tussen mij en mijn vader in de hemel. Hij nodigt ons uit om gemeenschap te hebben samen op deze dag. Er werd mij gezegd vorige week, ja jullie hebben gekozen voor de Sabbat. Het is een heel lief mens die dat tegen mij zei. Je hebt gekozen voor de Sabbat. En ik kwam thuis, wat hoor ik nou toch eigenlijk? Het klinkt zo mooi, maar er is. er schort iets aan. Sommige mensen spreken over een Sabbatgemeente. Dit is compleet fout. Het is geen keus. Absoluut geen keus. Het is een opdracht, het is een bevel. Van vader. Ik heb niet gekozen voor de Sabbat. Ik heb gekozen om te gehoorzamen. Maar dan gaat het namelijk om, als ze zeggen, als u zegt, ik heb gekozen voor de Shabbat, dan is er ook nog een andere keuze, op een andere dag. Maar wij kunnen onze Heer, onze Vader, niet behagen door leringen van mensen. Op de manier zoals mensen ons leert, kunnen we hem onmogelijk eren. Het is niet mogelijk. Dus op dit punt moet ik zeggen, je broeder, verdauwt toch gelijk. Als het Shabbat is, als het de feesten van de Heer is, dan zijn we met z'n allen hier. Amen. Want het kan niet zo zijn, als ik u allen uitnodig op een barbecue, dat jullie allemaal wegblijven. Dan zit ik met mijn vlees. Niet dat het gebeurt. Dat was even om, om in te komen, om binnen te komen. Heeft u ook een streepje voor bij, bij God? Toch is er Iemand die een streepje voor had bij, bij God. En dit is echt serieus. Maar voordat ik zover, ga, zover ben, wil ik u eens even een stuk. met u samen een stuk lezen uit Deuteronomium. Pak de Bijbel maar en zeg niet van. nou, Ik weet het al, ik ken het al, die Deuteronomium. Lezen. Blijven lezen, blijven leren. Want weet u wat het is, broeders en zusters? Vaak als je dus gefocust bent op een bepaald onderdeel. Dan raak je dat andere kwijt. Echt waar. Wij worden, wij worden vaak gewoon gemanipuleerd. Weet u, die Javaanse dieven die hebben altijd iets, iets slims bij zich. Als ze iets willen stelen, dan maken ze daar een vuurtje. Weet u, dan gaat iedereen naar dat vuurtje kijken en dan stelen ze je pen uit je zak. Of je bril van je neus. En weet u, de meeste mensen die hebben daar geen erg in. Zo gebeurt dat. Je wordt dus even afgeleid. Ja? Of die ene die, die, die stoot je even en die andere die komt je helpen en in die tussentijd is je rugzak weg. Zo gaat het. Nou, even naar Deuteronomium 28. Ik wil u lezen vanaf vers 1. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God, en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoud, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde. Amen wil ik horen. Amen. Weet u wat het is, broeders en zusters? Het is echt serieus. Als we denken dat het een spelletje is, sluit dan het boekje dicht. Dan hoeven we niet meer verder te lezen. Het is echt serieus. Want dit is onze God, Schepper van hemel en aarde, die hier spreekt. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en u deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heere, uw God. Hij zegt, gezegen zult gij zijn in de stad en, en gezegen op het veld. Gezegen zal, zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee. De worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegen zullen... Zullen zij uw man en uw bakdrog gezegend zullen zij zult, zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. De Heere zal uw vijanden die tegen u opstaan verslagen aan u aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. Onhoud goed wat ik gelezen heb. Dit is heel erg belangrijk. De Heere zal over u zegen gebieden in de schuren en, en in alles wat hij onderneemt, in alles wat gij onderneemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geven zal. De Heere zal u als zijn heilig volk bevestigen zoals hij u gesworen heeft, indien gij de geboden van de Heere uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heeren over u uitgeroepen is en zij zullen voor u vrezen. Dat is nogal wat. Ook zal de Heere u overvloedig het goede schenken in de vrucht van uw schoot. In de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem, en in het land waarvan de Heer, uw, uw vaderen gezworen heeft dat Hij het u geven zou. De Heer zal zijn rijke schatkamer de hemel voor u openen. om op zijn tijd, op zijn tijd, de regen voor uw land te geven en al het werk uw handen te zegenen, zodat Gij aan vele volken Zult uitlenen zonder zelf leen te ontvangen. De Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Hij zult enkel opgaan en niet neergaan. Wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere uw God. Die ik u heden opleg om die naastig te onderhouden. En wanneer gij niet afwijkt van alle geboden die ik u heden geef. Nog naar rechts, nog naar links. Door Achterna te lopen, door het achterna te lopen en te dienen van andere goden. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u geen opleg naast de onderhoud, die mag u thuis lezen. Het is een hele mond vol, maar het is namelijk een verbond die gesloten wordt met zijn volk. Hij heeft dit verbond gesloten en ik zal u dit vertellen en dat weet ik voor zeker, dat u voor deze zegeningen niet hoeft te bidden. Want wij bidden al te graag als christenen. God heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. Indien ik zal het doen. Het is een belofte van hem. Indien niet, dan moet u verder lezen. Dus u kan zelf dus wel zien waar je, eigen, waar je jezelf bevindt. Heel erg belangrijk. Dit heeft hij aan zijn volk gegeven. Als u dit weet, dan, dan kunnen we verder gaan. We moeten er ook in geloven dat God dit gegeven heeft aan de mensen op deze aarde. Want het is onze God, hij is trouw aan zijn woord. Wat hij gezegd heeft, dat zal hij ook doen. En niet anders. Er was een man in Israël. Zijn naam is Hiskia. Hij was 25 jaar oud. Zijn vader die doet alleen maar Afgodis, afgodische dingen. Hij heeft de tempel dichtgetimmerd. Maar hij heeft een zoon, die zag het anders. Hij is 25 jaar en hij, werd, hij, werd, hij was koning geworden van Israël. Laten we naar koningen toe gaan. 2 Koningen 18 Dus als je een slechte vader hebt, kan je toch nog goede dingen hebben is echt mogelijk bij God. Je hebt alleen maar één ding nodig. Een adviseur. En je moet een hele goede adviseur hebben. Heel erg belangrijk. U zal het zo wel horen. Wie de adviseur is van deze... van deze Hiskia. Toen ik hiermee begon... toen kwam ik heel veel dingen achter... dat er ook nog koningen van acht jaar... en van 12 jaar en veertien 14 jaar zijn. Het is gewoon ongelooflijk. Hoe is het mogelijk... dat... Eigenlijk iemand die nog in de luis is, nog niet zindelijk is. En toch, ik overdrijf een beetje, het koning van Israël gaan zijn en gaan worden. Hoe is dat mogelijk? Als zij koning kunnen worden van het land, kan ik het ook. Maar ik heb toch een adviseur nodig. Naar wie ik moet luisteren, naar, naar wie ik moet horen. Wel, kon, twee koningen 18. In het derde jaar van, van Hosea... De zoon van Ella, de koning van Israël, werd Hiskia koning. De zoon van Ahas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem en zijn moeder heette Abi. Zij was de dochter van Zakaria. Hij deed wat recht is in de ogen des, des heren geheel. Zoals zijn vader David gedaan had. Hoe vindt u dat? Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en huwde de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had. Omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde hem Negustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Na hem was zijn gelijke niet onder al de koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Nee, de wet is niet weggedaan. Hij deed echt alles, maar dan ook alles. Wat, wat God hem geboden heeft. Dat, die, dat deed de koning. Maar het gebeurde wel toen het volk Israël uit het land is verbannen. Is het moeilijk? Nou, zo moeilijk is dat echt helemaal niet. Deze koning die weet gewoon dat hij zijn eigen aan het verbond moet houden. Want de Heer heeft namelijk beloftes gedaan. Hij heeft beloftes gedaan hoe je moet leven op deze aarde. En deze koning heeft bij God een streepje voor. Hebben wij ook een streepje voor bij God. Omdat we de Sabbat vieren... Nee, dat moeten we allemaal. Het is geen keuze van, jullie hebben voor de Sabbat gekozen en uh, wij doen de zondag. Nee, daar is geen sprake van. Helemaal niet. Ik lees even verder. De Heer was met hem, overal waarin hij uittrok, was hij voorspoedig. En hij kwam in opstand tegen de koning van Aziu, de derde, uh, en diende hem niet meer. Het volk Israël die moest belasting betalen aan de koning van Azië. En zei, dat gaan we dus niet meer doen. Maar wat gebeurde? Die koning die ging natuurlijk dreigen. Want hij moet wel zijn belasting, zijn geld hebben. En die ging eigenlijk een beetje lelijk doen tegen Hiskia, de koning van zijn volk. En die ging dreigementen uitvoeren dat hij dus het land zal aanvallen. Maar Hiskia, die had wel eens een rechterhand. Dat is God zelf. Hij luisterde naar vader Yahweh door de profeet Jezaja. Diezelfde Jezaja die hier in de Bijbel staat geschreven. Een gigantische profeet. Alles wat de profeet zegt, dat doet de koning. Zo eenvoudig is dat. Echt zo eenvoudig ga je de heren dienen. Je hoeft het niet zo ver te zoeken. Je hoeft echt niet zo moeilijk te doen. Wij, wij doen soms dingen veel te moeilijk. Wij verstaan de dingen ook niet heel erg goed. Waarom? Omdat wij vaak dwalen met de leer die we hebben. We leven vandaag van de dag in een tijd dat iedereen beter weet. Wij weten het beter. Er staat een stuk geschreven, alhoewel gij, als gij, een glas koud water aan een van de kleinen geef. Heeft gij mij gedaan. En uw loon zal u niet ontgaan. Vaak denken we dat die kleinen. Dat zijn de, de minst arme. De minst zielige. Maar die kleine. Die er bedoeld wordt. Dat is in ons geval bloederverdauw. Misschien is dat schrikken voor een paar van ons. Dat bedoelt het woord van God met de kleinen. Indien gij een glas koud water aan hem geeft, zegt hij, je loon zal niet ontgaan. Wanneer hij u uitnodigt om te komen, dan heeft u meer als een glas water gegeven, geschonken. Het loon komt van vader. Het kan dus niet zo zijn dat we verzuimen op de dag van de Here die voorbereid is. Het gaat dus gewoon niet. Als u medewerking geeft aan het werk die er gedaan wordt binnen de gemeente, uw loon zal niet ontgaan, zegt hij. Maar wij denken dat we er soms kleren moeten verzamelen, eten moeten verzamelen of voor arme zielige mensen. Natuurlijk moeten we dat ook doen. Maar in de tekst die er geschreven staat, in Matthäus, daar gaat het niet over. Daar gaat het namelijk over de kleine, dat bedoelt hij dus gewoon. Mensen die hard werken binnen de gemeente. Als je hem een handje helpt, als u uh, die bakken met, met, met, met, met het werk daar zo ophangt en weer opruimt, ja, dan zal uw loon niet ongaan, zegt hij. En daar gaat het namelijk over. We gaan verder naar Hiskiaa. God heeft in zijn verbond, en dat is het juist, hij kan er niet omheen. Hij heeft een verbond gesloten met zijn volk en zo gaan we dat doen. We hebben gehoord vorige week dat het een eenzijdig verbond is van God. En wat doen wij? Wij aanvaarden het of wij verwerpen dat. Als we dat verbond aanvaarden, dan horen we bij hem. En dan zal deze dingen wat hij nog beloofd heeft in Deuteronomium 28 ons deel worden. Dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij beloofd. Deze koning Hiskia, die wist dat. Die heeft hij misschien van kinds af aan al gehoord. Als ik ooit koning word van Israël, dan zal ik dit dus eerst doen. Hij heeft als eerste de tempeldeuren geopen en gerestaureerd. Hij heeft alle afgodische dingen uit die tempel gehaald. Hij heeft daarna de Pesach gevierd. Die al jaren niet zo gedaan is door zijn voorgangers. Sinds Salomo. Dat is al heel lang geleden, lieve mensen. Heel lang geleden is er gewoon geen Pesach meer gevierd in dat land. Toen ik dit las, dacht ik van... Louis, wat weet jij nou eigenlijk? Pasen paaseieren Nou, daarna komt de paashaas. Daarna komt de paasbrood. En dan hoor ik nou weer eens een paasvuur. Voor mij allemaal nieuwe dingen. En de, de paas, nou, dat is van alles gemaakt. En nu kom ik de pers achter. Wat het eigenlijk is. Hoe belangrijk dat ook is. Vanaf de eerste jaar. Heeft koning Hiskia dit aangepakt? Hij was te laat in zijn regeringsjaar, om de Pesach te vieren, op de datum die hij dus moest vieren. Hij heeft dat later gedaan met goedvinding van Jezaja en van vader. Want de priesters en de levieten, die waren niet heilig genoeg om, om die zaak op te pakken. Zo heilig is die Pesach, Zo heilig is eigenlijk die, die, die, die, die dag. Er is al jaren niet meer nationaal gevierd. En God antwoordt via Jesaja dat het goed was. Dat het een maand later zal gebeuren. Het was een gigantisch feest geworden. We gaan naar 2 Kroniken 30. Chronieken. Twee kroniken 30. Het verhaal van koning Hiskia... die staat overal geschreven... door de hele Bijbel heen. Dat is soms een beetje ingewikkeld. Hij staat in koningen, hij staat in kroniken... hij staat in Jesaja geschreven... hij staat in Hosea geschreven... dus je moet echt wel een beetje creatief zijn... wil je alles eruit halen. Maar ik zal je dit vertellen als je hiermee begint... alleen maar... omdat er staat... dat het een goede koning was... In de ogen van mijn vader Yahweh wil ik weten wie die koning eigenlijk is. Want zoals hij regeert, zo wil ik dat doen. Want het was goed in zijn ogen. Dat is het belangrijke van alles. 2 Korinneke 30. Koning Hiskia stuurde daarna bericht door, het heel, door heel Israël en Juda... en schreef brieven aan Ephraim, Manasse en iedereen om iedereen uit te nodigen naar de tempel van Jeruzalem te komen voor de jaarlijkse viering van het Pascha. De koning, zijn helpers en zijn vertegenwoordigers van de stad Jeruzalem hadden besloten de Pascha deze keer in de tweede maand te vieren en niet zoals gewoonlijk op de eerste maand. Op normale datum zouden nog niet genoeg priesters zijn geheiligd en zou het voor de meeste mensen te kortdag zijn om op die tijd naar Jeruzalem te reizen. Weet u, broeders en zusters, dat er vandaag van de dag, als broeder Verdouw iets vergeten is... ...dan gaat hij straks naar huis en dan zegt hij, zet hij dat op internet... ...en dan iedereen weet wat hij wat wil zeggen of wat hij gezegd heeft. Maar vroeger was het heel anders. Vroeger gaat het niet zo makkelijk. Het duurt gewoon heel even. Die bodes, dat zijn gewoon hardlopers. Die mensen krijgen een brief... En die moeten door heel Israël met die brief rondlopen om de mensen te vertellen wat de koning te vertellen heeft. De koning geeft een bevel. Maar denk niet dat iedereen luistert naar de bevel van de koning. Hè? Zoals wij graag ongehoorzaam zijn, waren die mensen in Israël precies hetzelfde. Want ze kwamen met een prachtig mooi boodschap, maar eigenlijk worden ze uitgelachen. <laughs> wat kom je hier doen? Want ze vinden het wel lekker zo. De koning en zijn adviseurs waren, waren het op dat punt volkomen eens. Daarom stuurden zij, stuurde zij de aankondiging van het Pascha door heel Israël, van Betseba tot dan. En nodigden zij iedereen uit het feest der eer van de Heer, de God van Israël, in Jeruzalem te vieren. Het Pascha was een lange tijd niet zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. En dan komt, komt er een stuk wat er eigenlijk in die brief staat. Dit dat is heel erg interessant. De koning die schrijft, keert terug tot de heren, de God van Abraham, Isaac en Israël. We hebben hier over, over de God van Abraham, Isaac en Israël. Want in die tijd waren er heel veel goden. En die mensen geloven, geloven overal heen en gehoorzamen overal, behalve deze God van Abraham, Isaac en Israël. Luidde de brief van de koning, zodat hij terugkeert naar ons, die uit het macht van de koning, van de koningen, van Assyrië zijn ontsnap. Hij begrijpt en hij weet dat de God van Abraham, Isaac en Israël niet meer in Israël woont. Hij zegt keer terug tot hem, dan zal ik je tot tot jou terugkeren. Lieve mensen, deze mensen weten gewoon dat ze gewoon aan de Torah moeten houden. Maar dat doet onze vader God ook. Hij, doet, hij houdt ze eigen aan het woord. Doe niet als uw vaders en broeders die tegen de Heere, de God van hun voorvaders zondigen en door hem werden vernietigd. Wees niet zo koppig als zij waren, maar geef u over aan de Heere. Kom naar zijn tempel die hij voor u eeuwig geeft geheilig en dien de Heer uw God, zodat zijn verschrikkelijke toren niet langer tegen u is gericht. Lieve mensen, het is niet de duivel die in toren is. Het is onze vader Yahweh die in toren is tegen zijn volk, die hij zo lief heeft. De koning is daar helemaal volkomen mee eens, hij is er daar ook op de hoogte van. Als u zich weer tot de Heere wen, zullen uw broeders en uw kinderen genadig worden behandeld door degenen die hem gevangen hebben genomen en kunnen zij terugkeren naar het land. O lieve mensen. Er is zoveel gebeden voor onze broeder Giliad Silat. De soldaat die gevangen is. Die zit nog vijf jaar in de gevangenis. We hebben erom gehuild. We hebben er om gebeden. Het zijn mensen die vasten voor deze jongen. Of deze man of deze broeder van ons. Die gevangen zit bij de Hamas. Het gaat niet om die Hamas. Die Hamas is helemaal niets. In de ogen van het paarden. Het volk Israël zal hem in no time vrij kunnen krijgen helemaal geen probleem er is geen probleem voor God om hem naar huis te laten brengen want hij leeft nog als hij niet beleefd is het niet meer mogelijk de mensen die nu leven in Israël die hebben de sleutel om hem naar huis te laten gaan dat vertel ik niet dat vertelt koning Hiskia en Jesaja, zijn profeet is daarmee eens en mijn vader in de hemel ook op zo'n manier moeten we gaan vechten. Niet met wapens. Helemaal niet. Mijn wegen zijn niet uw wegen, toch? Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Absoluut niet. Maar koning Hiskia, die wist precies hoe hij dat aan moest pakken. Keer terug tot God. Opdat de overlevenden die gepakt zijn in de Syrië in Assyrië terug kunnen komen. Ja, niet omdat ze dat verdienen... Maar we hebben, met, we hebben te maken met een genade God. Een barmhartige God. Wat ik vandaag doe, heeft morgen gevolgen voor mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Daar ben ik verantwoordelijk voor. We gaan verder. Want de Heere God is er goed en genadig. En hij zal u niet terug blijven toekeren als u naar hem terugkeert. Hoor je dat? Hij zal dus niet zijn rug blijven toekeren, dus hij keert zijn rug, zijn rug naar hen toe. Hij zal dat niet blijven doen, maar keer terug, zegt hij. Boodschappen strokken van stad naar stad door Ephraim en Manasse, tot Zebulon, tot Zebulon toe. Maar in de meeste gevallen werden zij uitgelachen en kregen. Beledigingen en opmerkingen te horen. Toch waren er wel leden van de stammen van Aser, Manasseh en Zebulon. die zich tot God bekeerden en naar hem kwamen. Maar in Juda voelde iedereen in de st een sterk door God ingegeven verlangen. om aan de oproep die God door de koning en zijn mensen had gegeven, gehoor gegeven. Is dat niet een prachtige mooie brief? Keer terug tot je God. Opdat de mensen die het, moeilijk en, die het moeilijk hebben en die gevangen zijn, terug kunnen komen. Door Gods genade. We hebben een geweldige, een barmhartige God. Daar moeten we van uitgaan. Maar dat alles voert hij uit vanuit de rechtvaardigheid. Dus je kan dus niet onrechtvaardig handelen. en verwachten op genade. Dat werkt niet op die, op die manier, want de staat namelijk niet in zijn verbond geschreven. Dus je moet er alle tijden moet je toch bekeren. Maar wat gebeurt er dan nog? Die koning die. die, die voelde dus uiteindelijk, uiteindelijk aankomen dat hij een moeilijke tijd tegemoet gaat. Want. Hij zal aangevallen worden. Hij dus weer. Naar Jezaja toe. Wat moet ik doen? En weet u wat Jezaja zegt? Helemaal niets. Staat geschreven in zijn verbond. Wat staat er geschreven? Dan moeten we terug naar Deuteronomium. En daar staat het geschreven. We moeten dus alle tijden terug naar Deuteronomium. Laten we. Laten we gewoon weten. Dat. We hebben met een verbond te maken. En niet anders. Als die mensen gaan dreigen. Dan ga je terug naar het verbond. Er staat geschreven dat hij. De Heere, vers 7, de Heere zal uw vijanden. die tegen u in opstand. die tegen u opstaan. verslagen aan uw overleveren. Langs elke weg zullen zij tegen u oprukken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. Lieve mensen, toen Azur tot aanval kwam, heeft onze vader Jahwe een engel gestuurd. En weet u, de volgende ochtend wat er gebeurd is? Er stierven 185.000 man Soldaten, 185.000 soldaten, of het is een foute, foute boel wat er hier geschreven staat, maar er staat echt 185.000 mensen, 2 koningen 19. In die nacht, dus 2 Koningin 19 vers 35, in die nacht ging de engel des heren uit en sloeg in het leger van Azur 185.000 man. Er is niet één kogel of één, nog niet één bommetje gegaan. Helemaal niet. Er is één engel op deze aarde geweest. En hij doodde de vijanden van Israël. En waarom gebeurt dit? Omdat God dat beloofd heeft. Indien je naar mij luistert en doet wat ik zeg. Zal ik die vijanden voor je voeten neerleggen? De volgende ochtend toen ze opstonden, toen waren alleen maar lijken te vinden. 185.000. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Nee, lieve mensen, laten we hem eren en prijzen en dienen op de manier zoals hij ons geleerd heeft. Wij kunnen hem echt niet dienen op... Met, met de leer, of over, over de leer die we geleerd hebben van mensen. Dat gaat helemaal niet. Zoals hij, dat, zoals hij geëerd wil worden, zo zullen we hem ook eren. En niet anders. Maar wat gebeurt er nou? Met dit alles ontstaat er toch ook een probleem. Ook die nederige... ...die nederige Hiskia... ...die kan door al die overwinningen... ...die hij dat toch... ...ja, gemaakt heeft... ...en ervaren heeft... ...hoogmoedig worden. Dat is het gevaar. Wanneer het goed met ons gaat... ...dan gaan we anders praten. En dat is Hiskia ook overkomen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Bij de climax van zijn leven... Toen alles voor de wind ging en alles goed ging, toen werd hij ziek. Toen werd hij ziek. Probleem. We gaan naar... Even kijken. <laughs> Twee koningen twintig. In de dagen werd Hiskia ten dode ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, tref beschikking over uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Hoe vindt u dat? Een man die alles gedaan heeft voor de Heer. Heb echt zo goed als dat het mogelijk is. Meer zat er niet in. En dan komt een boodschap van de Heer, Jezaja zelf, die komt zeggen, je gaat sterven. Er is binnen een man die, die, die de dingen heeft gerestaureerd. Let wel, lieve mensen, als ik deze woorden spreek, dan kijk ik ook een klein beetje naar mezelf. We zijn acht jaar geleden zijn we begonnen in deze gemeente. Ik weet helemaal niets van deze dingen. Echt niets. Ik heb mij aan één man vastgehouden. Die het wel. Die wel meer weet als ik. Daar heb ik mij aan vastgehouden. Weet echt helemaal niets. Ja, wat ik van pas geweest was paasen, Paaseieren. Dat weet ik. Maar dat gaat over hele andere dingen. Het gaat echt over hele andere dingen. Je, je, je snapt dus gewoon niet dat we zo'n zo en verdwaald zijn. De gemeente of de kerk van Yeshua is niet meer datgene die ik terug kan vinden in het boek. Hij lijkt er helemaal niet meer op. Het is precies hetzelfde als hier koning Hiskia de tempel binnengaat en wat ziet hij daar? Hij ziet die koperen slang die aanbeden wordt. De Baals en noem maar op. Die zaten allemaal in die tempel. Toen Yeshua de tempel nadert, was het precies hetzelfde. Ze zaten daar te handelen en nou ja, ze, ze, de, ze maakten er ze maakten een marktplein van. Toen werd hij boos. Mijn huis zal een bedehuis zijn, zegt hij. Wij hebben ook geprobeerd met de beste weten die we hebben... Om de gemeente te hervormen. Een mooie taal uitgesproken. Ik zie dat meer als restaureren. Restaureren. Ik heb vroeger jarenlang auto's gerestaureerd. Als ik hem ophaal, kunnen de meeste mensen niet eens weten wat voor merk dat is. Er is van alles aan gedaan, hij lijkt er helemaal niet meer op. Het duurt jaren en jaren voordat hij weer in de oorspronkelijke staat. ...gebouwd wordt, gerestaureerd wordt. Zo hebben we ook in al die jaren... ...met heel veel... ...tranen... ...en pijn... ...de gemeente zo ver gekregen waar we nu zijn. En ik mag u één ding vertellen... ...ik ben trots op... ...dat we zo ver zijn gekomen. Ik ben er echt blij mee. Het is standvastig... ...hard werken... Achter je woord staan. Wat ik gedaan heb is alleen ieders shabbat. Zorg dat ik om 8 uur hier ben en de gemeente bouwt. En als ik naar huis ga dat het weer glad is. Meer dan dat heb ik echt niet gedaan voor deze gemeente. En als iedereen een glas water geeft aan diegene die dorst heeft, dan heeft die aan de kleinste iets gegeven. En zijn loon zal hem niet ongaan. Als u tegenspartelt, als u tegenspartelt, als u tegenwerkt, dan werkt u de Heeren tegen. Dank u wel voor een ieder die medewerking heeft gegeven. Als u hier bent en u luistert naar wat er gezegd wordt, heeft u meer dan zijn glas water gegeven. Als u uzelf de voordeel van de twijfel gegeven hebt voor alles wat u gehoord hebt en onderzoek, dan heeft u meer dan dat glas water gegeven. Toets al de woorden die er gesproken is, niet met een ander boek. Toets alles wat er gezegd wordt, niet met die witte boeken die daar hangen, maar met uw eigen bijbel die u op de schoot hebt. Daar moet u mee toetsen. Je kan goud niet zomaar met ieder steen toetsen. Dat gaat gewoon niet. Dus je gaat niet de ene vergelijken met de ander. Dat gaat gewoon niet. Het woord van God, dat is het enige wat telt. Maar hij werd ziek, koning Hiskia. En hij gaat dood. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wan en bad tot de Heere. Ach Heere, gedenk toch. Dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Herhaalde. Als je al die vertalingen bij elkaar hebt, dan, dan, dan weet je ongeveer wat die man doormaakt. Ik heb alles gedaan. Ah, het, is, het is bizar. Nog had Jezaja de middenste voorhof. Niet verlaten toen het woord des heren tot hem kwam. Keer terug. We hebben geen gebed van een uur nodig, lieve mensen. Echt niet. Echt niet waar. Het is een verbond die je aangaat met onze vader. Hij belooft je dat. Wist onze vader niet dat hij, dat hij ziek is, dat hij graag wil leven? Ja, natuurlijk weet hij dat. Maar als vader eventjes vergeet... Dan kan hij hem toch niet de, de, de, de, de schuld geven voor alles. Hij zegt, gedenk toch wat ik allemaal gedaan heb. En dan zegt hij, Jezaja, terug jij. Prachtig mooi. Keer terug en zeg tot Hiskia, de vos van mijn volk. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des heren. Heeft hij niet een streepje voor, lieve mensen? Voor alles wat hij gedaan hebt. Niet om de Sabbat te vieren. Niet om de geboden van de heren te doen. Nee, lieve mensen. Hij heeft namelijk al die palen van de baal. Al die, al die gebedsplaatsen. Heeft hij allemaal omver gegooid. Hij was de oorzaak dat het goed ging met het land. Dat God terugkeert naar het land. Alleen op deze manier zal het werken. Het werk van één persoon. En niet anders. En hij vroeg dus voor een teken. Nou, dat tekentje kent u wel. Hè? Van de zon. De schaduw van de zon de zon omhoog gaat, gaat de schaduw naar beneden. Zie dus ja, wat wil je voor hebben? Wat voor, wat voor teken wil je hebben? Zeg Jezaja tegen Hiskia. Dat zegt Jezaja tegen Hiskia. En niet de vader. Moet de moet schaduw teruggaan? Of moet die verder omhoog gaan? En dan zegt Hiskia, ja, dat is lekker makkelijk, hè? Hij zegt, ik wil hebben dat die teruggaat. En weet u, Jezaja die bad tot vader en hij zegt, dat is goed. Heel simpel. Het is goed. Hij is de God van het universum. Voor hem is het niet zo moeilijk. Het is echt niet zo moeilijk. Het heeft niets met uren binnen te maken. Echt niet waar. Het heeft met gehoorzaamheid te maken. Ik gehoorzaam mijn vader. Daarom hou ik de Shabbat. Het is niet een keuze. Zoals iedereen wel denkt. Van, oh, wij doen het op zondag. Jullie doen het op Shabbat. Daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om, want daar word ik dus regelmatig mee aangevallen. Dat is het probleem die we tegenwoordig hebben. En dan zeggen we, ah, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Nee, we worden, worden eigenlijk een beetje op een, verkeerd been ge, op een verkeerd been gezet, dat we denken van, ja, wat ze ook doen, dat is ook goed. God is genadig. Nee, lieve mensen, wij kunnen hem niet behagen door op onze eigen manier hem te aanbidden. Onmogelijk, onmogelijk. Gaat niet. Dat is niet wat Hij wil. In het Nieuwe Testament kan u ook nog lezen dat Hij gezegd heeft: Te vergeefs eren ze mij. lerende leringen van mensen. We kunnen niet van, van, van de mensen iets leren van: Oh, die kan God zo ook wel aanbidden. Dat, dat, dat, dat is onmogelijk, dat wil hij niet en dat gaat dus niet. Het is dus maar op één manier, het is op zijn manier. We hebben niet over vechten, over gevechten met geweren. En daar heeft het echt totaal niets mee te maken. We moeten, gewoon, we moeten hem gewoon gehoorzaam zijn. En dan is dat dat. God is goed. Ik denk dat ik zo'n klein beetje klaar ben met het hele verhaal van Hiskia. Hij heeft nog veel meer dingen gedaan. Ik heb echt genoten van de, van de lessen die ik gelezen heb, gelezen heb van deze koning. Het was goed. Het was goed wat hij deed in de ogen van Yahweh. Het is goed wat u deed in de ogen van Yahweh. Maar daar gaat het namelijk om. Niet in mijn ogen, nee in de ogen van de vader. Als dat goed is, mensen, kunnen we echt een potje breken. Kunnen we echt als we een probleem hebben, vader, gedenk toch. Ik heb dat en dat en dat voor je gedaan. Kijk, als we de Shabbat vieren, dan zijn we een goede burger, maar dan hebben we nog niks speciaals gedaan. Deze koning heeft echt het hele land gerestaureerd tot een land die God heeft beloofd. En waar heeft hij dat mee gedaan? Met zijn eigen verbond. Een verbond van God heeft, heeft dat mogelijk gemaakt. Ik zal je vijanden neerleggen voor je voeten. 185.000 man. Ik kan het bijna niet geloven dat het zo is: dat God vernietigt 185.000 Assyriërs, soldaten allemaal, voor de voeten van de Israëlieten. Is dat niet een speciaal volk? Is dat niet het volk van de Heer? Komt er niet aan. Je moet niet aan ze komen. Echt niet waar. Moet je niet doen maar wat je wel kan doen is keer terug keer terug, bekeer je ook al lachen de mensen uit het maakt niet uit want als ze van de 110 meegaan en daar weer 10, dan zijn er de 20 dan gaan er misschien die andere 90 mee omdat ze die 20 zien kan je me volgen? want als die zaal hier vol is en de mensen zien dat het is een voorbeeld ...voor de anderen, dan komen de, mens, de mensen vanzelf naar binnen... ...om het goede woord te horen. Want uiteindelijk staat er in het Deuteronomium 28... ...de mensen moeten kunnen zien dat dit het volk van Yahweh is. Ze moeten het kunnen zien dat de God van Abraham, Isaac en Israël hier is. Ik niet, nee. De mensen buiten deze gemeente, die krijgen ogen om te kunnen zien... Dat is werkelijk de, de mensen, de kinderen, het volk van God. Daar moet je van af blijven. Israël zal geen staart zijn, maar een kop. Hij belooft de regen op zijn tijd. Weet u wanneer het tijd is om te regenen? Als het gezaaid is. Dan zal die regen leven op zijn tijd. Dat heeft hij beloofd. We hoeven echt niet te bidden voor een beetje regen, lieve mensen. Echt niet waar. Het is goed dat u bidt. Ik zal dat nooit verbieden. Maar dat is niet de weg die we gaan moeten. Hij geeft je regen op zijn tijd, zo staat het in de autonomium geschreven. Anders kan ik er niet van maken. Ik hoorde dat er regenbuis gevallen en de hele brug is weggespoeld. Zoveel water. Dat klopt, dat is iets niet in orde. Het land moet teruggaan, want het land is een heilig land. Het is een land van God. Het is geen land waar hoererij gepleegd mag worden. Dat is geen land waar de baals en de lieve mensen blijf dan maar liever hier in Nederland. Maar dat kan, dat kan gewoon niet. Het is een land waar hij zijn naam heeft gevestigd. Israël is nog nooit in mijn leven zo belangrijk geweest als deze laatste dagen en de laatste jaren van mijn leven. Omdat ik weet wat dat land eigenlijk inhoudt, hoe belangrijk zijn tempel is. Ik hou het hierbij. Shabbat shalom.